SNS Reaal werd 1 februari overgenomen door de staat toen de bank en verzekeraar dreigde om te vallen door de verliesleidende vastgoeddivisie. Het onderzoek moet in het najaar zijn afgerond. De Tweede Kamer moet zich binnenkort uitspreken over een EU-referendum. Een burgerinitiatief heeft 40.000 steunbetuigingen gekregen en dat is genoeg om de Kamer te dwingen over het onderwerp te praten. De organisatie wil dat er een referendum komt waarin burgers stemmen over het wel of niet verder overdragen van nationale bevoegdheden aan de EU. Volgens het burgerforum is een meerderheid in Nederland voor een volksraadpleging over dit onderwerp. De politie onderzoekt in Soerendonk in Brabant de mogelijke ontvoering van een meisje. Aanleiding is een melding vanmiddag dat een meisje van een jaar of vijf in een busje is getrokken en meegenomen maar tot nu toe heeft niemand nog melding gemaakt van een vermist kind... en er zijn ook geen verdere aanwijzingen gevonden voor een ontvoering. De wegen naar Soeredonk waren urenlang afgezet... en ook is gezocht met een helikopter. Relschoppers die schade veroorzaken... moeten een bedrag storten in een fonds voor de slachtoffers. De regeling die staatssecretaris Steven heeft bedacht... na de rellen in Haren wordt definitief. Na de zogeheten Project X-rellen... moesten 40 reelschoppers van de rechter geld storten in een schadefonds... Meerjarige daders kregen 500 euro boete. Minderjarigen kregen straffen tot 250 euro. In totaal kwam er ruim 17.000 euro binnen. Het weer. Vanavond en vannacht bewolking. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen opnieuw bewolking, maar ook wat zon. En het is dan met 14 graden nog erg zacht. Dit was het NOS-journaal. Hallo, wij zijn Ilko En Simone.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 LOS, LOS, Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is zo'n Champions League avond waar Rijkhalzen naar uit is gekeken. En die Houtkamp volgt voor ons de return in de achtste finale van Manchester United tegen Real Madrid. En die zijn die verwachtingen al waargemaakt. Ja, wat mij betreft, wel, Henry, wat een wedstrijd. En wat blijft het en wordt het spannend. Het staat 1-0 voor Manchester United. Met deze stand zou Manchester United en zal Manchester United doorgaan. Maar. 10 man van Manchester United. Een belachelijke rode kaart voor Nani. Zojuist gegeven door scheidsrechter Jakir. Zorgt ervoor dat Real dus een man meer heeft. Meteen gewisseld heeft ook. Een verdediger eruit. En Luka Modric erbij. Het is heel spannend. En Real is al een paar keer heel dichtbij de gelijkmaker geweest. Nu van Persie met een schot. Maar het schot wordt gestopt door keeper. Diego Lopez, spanning en sensatie. 63,5 minuut gespeeld. Manchester United leidt met 1-0 tegen Real Madrid, maar wel met 10 man. De Nederlandse honkballers bereikten de tweede ronde van de World Baseball Classic. Met een machtige uithaal Sloeg Jonathan Schoop Oranje langs Australië. Crushed down the left field line. Hughes looking up. And the first home run of this event to left. Charles Urbanus praat ons zometeen bij en weet wat Oranje nu te wachten staat in de volgende ronde. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen was hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. Maar op de dag voor de beslissende medal race is Goud ineens bijna uit zicht en is de twijfel toegeslagen. Nou, Vanmorgen moeten we gewoon winnen. Zo simpel is het. En uh, ja, Of we dat klaar gaan spelen, dat is ook weer de vraag. Straks ook aandacht voor het 125-jarig bestaan van Sparta. Het dagsucces van wielenploeg Argos in Parijs-Nice. En het overlijden van de Belgische oud-commentator Rick de Sadeleer. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Een eigen doelpunt, een rode kaart en volle opspanning in het laatste half uur. Wat wil je nog meer? Manchester United, Real Madrid, en die. En dan ook nog iemand die zijn duizendste wedstrijd speelt. Ryan Giggs. De 932ste voor Manchester United. Hij heeft ook nog 64 voor Wales gespeeld. En ook nog afgelopen zomer 4 voor Groot-Brittannië eh, tijdens de Olympische Spelen. Maar veel belangrijker nu. Wie gaat er naar de laatste 8? Want er zitten in de laatste 16 van de Champions League... 1-0, Manchester United leidt. Een doelpunt, een eigen doelpunt van Sergio Ramos. Na eerst een goede actie van, van Persie die al een paar keer dicht bij een doelpunt was. En ook bij die 1-0 betrokken was. Zijn schot werd nog net geblokt. En toen kwam er een voorzet van Nani... Uh, en die uh, bal ging via het been van Sergio Ramos in het doel. Daarna een overtreding van Nani, dat wel. Maar veel te zwaar bestraft door scheidsrechter Tjakir. met een rode kaart. En uh, zo is de stand van zaken. 1-0 voor Manchester United, maar Real constant in de aanval met uh, Luka Modric. We hebben al een bal van de lijn gehaald zien worden. Een, uh... De kopbal van Higuain die door Rafael net nog van de lijn werd gehaald. Modric, Modric nog altijd gaat schieten. Modric schiet, oh binnen paal doelpunt. Het is 1-1. Luka Modric scoort voor Real Madrid de gelijkmaker. En we gaan een hectische slotfase tegemoet hoor. Hoi, hoi, hoi, wat een wedstrijd is dit aan het worden. Deze gaat ook weer de geschiedenisboeken in. Het staat 1-1. 1-1 was het ook in uh, Madrid terwijl... Mourinho nu even van de bank komt en heel blij zal zijn. Even hebben we ook nog een heel kort gesprekje gezien. Na die rode kaart tussen Sir Alex Ferguson en Mourinho. Wat is dit een mooie goal zeg. Prachtig geschoten door de man van 35 miljoen. Die heel vaak op de bank begint bij Real Madrid. Maar zijn geld nu toch wel helemaal waar maakt. Hij schiet de bal erin. En de keeper van Manchester United, een Spanjaard. David de Gea is kansloos op dit prachtige schot van Luka Modric. Het staat 1-1. Hij past er maar net. De andere wedstrijd van vanavond is Borussia Dortmund tegen Shakhtar Donetsk. Daar is het niet spannend meer. De heenwedstrijd was 2-2. Het is inmiddels in Dortmund 3-0 voor Dortmund dus. Felipe Santana maakte voorrust de 1-0. Ook nog voorrust Gutsen met 2-0. En zojuist in de 59e minuut Blazikowski met 3-0. De Duitsers gaan zeer waarschijnlijk naar de kwartfinale. De Nederlandse honkballers hebben zich dus geplaatst voor de tweede ronde van de World Baseball Classic. De 4-1 overwinning op Australië was daarvoor voldoende. Pitcher Rob Kornemans speelde een sleutelrol. Vond ook manager Hensley Meulens. We needed a great pitching performance today and we got it from you know the best pitcher in uh, Dutch history uh, internationally. Um, Robbie pitched a great game, vijf innings, no runs, and that was the key to our uh, win today. Robbie pitched a great game. Wat moet je nog meer zeggen? Charles Urbanus, oud bondscoach, heeft de wedstrijd vanuit Nederland gevolgd. avond. goedenavond. Hey, goedenavond. Jij, jij kent Koordemans natuurlijk heel goed. Hoe indrukwekkend was hij vandaag? Nou ja, ik, uh, ik was vroeg op en ik heb erop uh, zien gooien. En je weet dat ik uh, de laatste drie jaar zijn, zijn coach in Amsterdam uh, ben geweest. En uh, hij verbaast me niet meer, want uh, ik heb wel eens meer gezegd... hij doet dit eigenlijk uh, in iedere wedstrijd... Uh, of het nou een, bij wijze van spreken een hoevenwedstrijd in de kou is... of uh, een, een, een wereldkampioenschap finale... of deze World Baseball Classic wedstrijd. Kordemans is Kordemans en zijn grote kracht is dat hij... Uh heel veel uh, slagballen gooit. Hij, hij komt dan voor op slagmensen. Kan dan zijn eigen spel spelen. Ik ga je even onderbreken, uh, Charlo, want er is opnieuw gescoord. Andy. Okay. Uh, ja, 2-1 voor Real Madrid. En de doelpuntenmaker, hij heeft zes jaar bij United gespeeld. En juicht ingetogen. Cristiano Ronaldo scoort 2-1 voor Real Madrid. Dat betekent in ieder geval dat we niet gaan verlengen. En dat nu Manchester United minimaal twee keer moet scoren om verder te gaan. 2-1... Dus voor uh, Real Madrid tegen Manchester United. En die rode kaart, die uh, onterechte rode kaart... begint toch wel heel erg uh, het stempel op deze wedstrijd te drukken. 2-1 dus. Real leidt tegen Manchester United. Shadow, maak je verhaal af over Rob Cordemans die het dus wat jou betreft altijd doet. In welke wedstrijd dan ook? Ja, dat is natuurlijk wel zijn uh, enorme grote kracht. Uh, welke situatie dan is uh, hij, uh, hij presteert... En dat was vanmorgen ook weer tegen, in de wedstrijd tegen Australië. En ja, dat is natuurlijk wel een ongelooflijk compliment voor Cordemans. Ja, hij dus gewoon heel constant. Merkte je wel aan de rest van de ploeg dat dit zo'n wedstrijd was... dat het erop of eronder was? Het moest, echt. Ja, weet je wat het is? Dan is het ook heerlijk uh, om achter een werper als Kordemans uh, te spelen. Hè? Want uh, je weet dat hij slag gooit. Uh, er komt niemand eigenlijk op het honk met 4-wijd. Uh, je kan dus als verdediging kan je heerlijk uh, zeg maar in je ritme komen. En als je dan vroeg in de wedstrijd ook op voorsprong komt en dan daarna eigenlijk de wedstrijd uitbouwt uh, tot 4-0 home run van, van Schoop... Dan kan je, ook wat, uh, dat kan je je voorstellen wat meer ontspannen en, uh, en uh, spelen. En dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Maar ja, honkbal is honkbal. En dan wordt het hm. toch in de laatste inning nog ongelooflijk uh, spannend. Hoe belangrijk is dit nou voor het Nederlandse honkbal dat Nederland doorgaat naar de volgende ronde? Nederland is de wereldkampioen hè, van het laatste zeg maar, uh, officiële WK dat ook wereldkampioenschap gewoon heette. Nu is dit het WK. Uh, hoe belangrijk is deze overwinning? Nou ja, uh, ze gaan daarmee naar de tweede ronde van de World Baseball Classic. Uh, daar zit uh, uh, niet onbelangrijk een, een, een omvangrijk geldbedrag aan, uh, aan vast. Dus dat is ideaal voor, uh, voor de bond om uh, de, de trainingsprogramma's uh, goed in stand te houden. En ten tweede plaatsen ze zich eigenlijk ook al, uh, over twee jaar alweer uh, rechtstreeks voor de World Baseball Classic. Ja, uh, en daarnaast is het zo dat natuurlijk iedereen uh, kijkt naar uh, dat, dat kleine landje... Uh, uh, dat, het zo goed kan, dat het zo goed kan omballen. En uh, voor de reputatie is dat natuurlijk wel heel speciaal. Ja, en dat kleine landje mag dan nu weer tegen een grootmacht gaan aantreden... want het wordt of Japan of Cuba in de volgende wedstrijd. Uh, ja, het is kiezen tussen kwalen, zou ik denken. Maar welk land ligt Nederland het best? Ja, ze hebben uh, van allebei uh, recent uh, gewonnen. Hè. We, we hebben nog in, in gedachten natuurlijk dat uh, Nederland... in de finale van het uh, uh, wereldkampioenschap van Cuba heeft uh, ja. uh, gewonnen... Um, en uh, recent ook van Japan gewonnen. Um, Japan heeft nu zeg maar, toch wel wat andere spelers, ook uh, allemaal professionele spelers uh, vanuit uh, Japan. Wat ik begrepen heb, is dat Nederland zich als tweede uh, geplaatst heeft. Dus uh, eigenlijk begint uh, tegen, tegen Japan. Een uh, vergelijkbaar land uh, eigenlijk als, uh, als, als Korea. Misschien ietsje beter, omdat ze ook thuis spelen uh, in Tokio. Maar ja, we weten dat Nederland dus 5-0 tegen Korea heeft gewonnen in, in deze serie. Dus absoluut niet kansloos. En even andersom bekeken, hè? willen die landen het liefst nu ook Nederland ontlopen? Japan bijvoorbeeld? Nou ja, als ze als, als goed naar de slagploeg kijken en naar de potentie van, van Nederland... Dan, dan, dan, dan willen ze best Nederland ontlopen. Aan de andere kant kan je je voorstellen, op het moment dat je in de tweede ronde komt... dan, dan zijn dat eigenlijk allemaal landen van, van topklasse. Het zijn wat dat betreft allemaal uh, aparte finales, uh, gewoon de beste, van de beste spelen, uh, Henry. Uh, de beste profs uh, die er maar ook beschikbaar zijn, die, uh, die spelen op dit moment uh, in, in, in de nationale teams. Dus het is een uniek uh, toernooi eigenlijk. Ja, waar echt iedereen dus aan meedoet. Uh, het is een beetje koffiedik kijken en ook vorm van de dag en zo, maar hoe ver zie jij Nederland komen? Ja, een beetje hetzelfde als in de eerste ronde. Als ze uh, hun spel kunnen spelen... En het spel uh, wordt met name bepaald... Uh, toch door, uh, door de werpers. Uh, op het moment dat die uh, in staat zijn... om de tegenstanders uh, kort te houden... dan heeft Nederland uh, de slagploeg uh, in huis... Om, uh, om wedstrijden te winnen. Dus uh, de crux, uh, de kern... en ja, is misschien heel veel in het hondballen hoor... maar ik denk vooral voor het Nederlands team... is dat ze uh, uh, goede prestatie krijg prestaties krijgen... van hun startende werpers. En dat hebben ze... ...in de eerste ronde twee keer gehad en daarmee ook doorgegaan. We wachten het af. Nederland op weg naar de tweede ronde binnenkort meer. Salo Urbanus, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.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 Het is zo'n klassieker met een hoofdletter K. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ja, zo spannend als het was bij Manchester United tegen Real Madrid... Uh, zo is de spanning er nu af, denk ik, Andy. Ja, of uh, Manchester United moet snel gaan scoren. Probeer dat wel, want er is een beetje zenuwen geslopen... bij de elf van Real Madrid na die 2 2-1 voorsprong. We hebben al wat mogelijkheden gezien van Manchester United. Nu een uh, crossbal die te hard is. Waar uh, Evra niet bij kan. Die uh, opkwam als linksback. En de bal gaat over de achterlijn. Ja, 2-1 voor Real Madrid. Dat toch al in een uh, heel aardige flow zit. Twee keer in de tussentijd sinds de vorige wedstrijd tegen Manchester United. Het gewonnen van Barcelona. Afgelopen weekend nog. En uh, ja, het gewoon goed doet. Men had toch een beetje opgekeken tegen deze wedstrijd. 1-1 in Madrid. Dat was toch in het voordeel van Manchester United. En kon het dan uh, nog uh, wel voor Real Madrid in de eerste helft. Kwam dus Manchester United op voorsprong door een eigen doelpunt van Sergio Ramos. Ook een gigantische kans gezien voor Welbeck. Die had uh, uh, een doelpunt moeten maken, maar dat uh, gebeurde niet. Hij miste en nu heeft Luka Modric de bal. De maken van die hele knappe 1-1 de 2-1. Overigens dus door Cristiano Ronaldo tussen 2003 en 2009... Zes jaar gespeeld voor Manchester United en hij juichte ook ingetogen. Balbezit, even rondspelen van de bal door Real Madrid. Nog twaalf minuten te gaan. Balbezit aan de rechterkant voor Higuain. Higuain nog altijd, Higuain nog altijd gaat ten hand lopen. Moet de bal dan een keer gaan afgeven, doet dat nog steeds niet. Ja, en dan raak je de bal kwijt. En kan heel even worden overgenomen. Heeft Modric de bal weer. En die schiet van ver. Maar nu is het recht in de armen van de keeper David de Gea. We hebben drie wissels gezien bij Real Madrid. Pepe is gekomen als extra slot op de deur. Om Euziel te vervangen. Kijken wat in die laatste 10, 12 minuten. Manchester United nog kan doen tegen Real Madrid. Madrid 2-1 voor. Gisteren beleefde Dorian van Rijsselbergen een uitstekende dag... bij het wereldkampioenschap windsurfen. Vandaag was het één groot drama. Voor de kust van het Braziliaanse Buzios eindigde hij in de negende race... als 27 e en in race nummer 10 werd hij 16 e En daarmee verspeelde hij de leiding in het klassement... en is zijn achterstand op de nieuwe leider, de Engelsman Nick Dempsey, 9 punten... Met alleen nog de medal race te gaan weet de Olympisch kampioen dat het een zwaar kawaii zal worden. Zo niet een onmogelijk kawaii. Van Rijsselbergen is dan ook behoorlijk boos op zichzelf. Oh, Ik heb eh, met mijn hoofd in mijn kont gevaren vandaag. Ja, is dat je analyse? Ja, echt super slecht. Maar afgelopen, nou sowieso de eerste twee jaar niet eens slecht gevaren, denk ik. Hoe komt dat? Ja. Hoe komt dat? Als ik het wist, dan had ik het er aan kunnen doen. Maar um, nou, gewoon niet. Ik kon, ik kon me gewoon niet bij de wind komen. Ik had geen idee waar die vandaan kwam. En steeds dan dacht ik van dat ik hem had. En dan had ik hem niet. En dan kwam hij weer van de andere kant. Dus waar ik zat, zat de wind niet. En uh, waar de wind zat, zat ik niet. En dat is uh, overkomt je heel weinig? Nou ja, dat uh, <laughs> is niet heel erg gebruikelijk. Maar uh, nou, je doet er niet zoveel aan. Wat betekent dat voor je klassement? Ik sta, denk ik, nu tweede. Ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Maar uh, ja, het is gewoon slecht, want ik wou vandaag wou ik punten pakken op, uh, op Nick. Ja, Nick. En uh, ja, Nick Dempsey die tweede stond. En in plaats van punten pakken heb ik hem punten gegeven. Een stuk of tien volgens mij. Wat betekent dat voor morgen, voor de medal race? Nou, van morgen moeten we gewoon winnen. Zo simpel is het. En, uh, ja, of we dat kan gaan spelen, dat is ook weer de vraag. Maar we moeten gewoon goede races varen. Niet, uh, niet met een kont ergens anders. Maar op achterstand en, en in buzjo's is het dus heel lastig inschatten. Nou ja, zeker met deze wind. Uh, voor mij dan. Voor de anderen was het blijkbaar een, uh, een fluitje. Maar uh, nee, ik kon me moeilijk inleven. Uh, is dat uh, omdat je het hier niet goed kent of is het gewoon ook een beetje pech? Nou, uh, geluk is met de domme zeg ik altijd. Dus, uh, meestal win ik altijd. Uh, maar uh, vandaag had die om wat anders gelukt. Maar nee, het is lastig windje. Het is... Het is zo verschrikkelijk warm en dan is er heel weinig wind en dan wil de thermische wind bouwen. En dan zit er ook nog een beetje gradiëntwind tussen, zoals we dat noemen. Dus uh, ja, het maakt het niet makkelijker. Hoe, hoe pijnlijk voelt dit? Nou, dit is gewoon dat je iets uh, nou, eigenlijk kapot wil maken of zo. Maar je moet het een beetje weg laten ebben en uh, er goed mee omgaan. Ik bedoel, uh, het gebeurt gewoon. En uh, het hoort er ook bij. Zonder, uh, zonder dit heb je ook geen ups. Maar heb je hier vandaag de wereldtitel verspeeld? Nou, dat zou best kunnen, daar gaan we niet van uit. Maar uh, ja, dagen kunnen je de wereldtitel zo kosten, ja. De zeer heldere teksten van Dorian van Rijsselbergen... in gesprek met Erik van Dijk. Om nog wereldkampioen te worden... moet van Rijsselbergen morgen minimaal vijf plaatsen hoger eindigen... dan de klassementsleider, de Engelsman Nick Dempsey. Spend my nights at the moon. Never wake before noon. It rises, and it always rises soon. 'Cause I spend my nights howling at the moon. I never get sleep, sleep, sleep. No, I just read.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 Stilzitten bij Alan Stone met Sleep. Robin van Persie die ging toch van Arsenal naar Manchester United... omdat hij de Champions League een keer wilde winnen. Dan moet hij het nu laten zien, Andy. Ja, het scheelde weinig hoor. Uh, het staat nog altijd 2-1 voor Real Madrid tegen Manchester United. Maar Manchester United met 10 man probeert er alles aan te doen om in ieder geval al zo snel mogelijk die 2-2 op het scorebord te brengen. Is ook nog niet genoeg hoor. Want ze moeten uh, minimaal twee keer scoren. Maar toch kansen voor Van Percy, voor Rooney. En dat met 10 man. En de bal wil er maar niet in. En dan is het uh, de tijd die. Ook nog tegen Manchester United werkt. Nu weer balbezit voor Rooney. Op het middenveld speelt de bal naar de rechterkant naar Rafael. En dan gaat het weer snel. Rafael, goede beweging. Nu moet de voorzet komen richting tweede paal. Er komt de voorzet. Een, uh, eigenlijk een misverstand achterin. Tussen Kaka notabene die uh, mee verdedigt. En zijn keeper, Diego Lopez. Maar het balbezit komt wel voor Real Madrid. En nu kunnen ze uitbreken met Cristiano Ronaldo aan de linkerkant. Goed balletje binnendoor. Wordt even vastgehouden, KK. En dat wordt niet gezien door de scheidsrechter. Maar het spel gaat verder. Met balbezit voor Luka Modric. Speelt de bal naar buiten. Naar Ronaldo. Ronaldo schiet van ver, Met zo'n moeilijke stuit erin is het de keeper van Man United. David Gea die de bal pakt. Nog vijf minuten te gaan. Balbezit voor Manchester United. heeft haast met... Patrice Evra. Evra, bal even breed. Een, uh, ja, een veel te zwaar bestrafte overtreding van Nani. Uh, zorgde ervoor dat hij met rood naar de kant ging. Iedereen boos bij uh, Manchester United. En de wedstrijd op zijn kop. Want toen stond het 1-0 voor Manchester United. Maar doelpunten van uh, Modric en Ronaldo hebben voor de omkeer gezorgd. Ronaldo nu in bal bezit. In het strafstopgebied nog altijd Ronaldo. Ronaldo schiet en schiet in de handen van uh, David de Gea. Het lijkt erop dat Manchester United even uitgeblust. Is. of toch kan het nog als uh, er gelopen wordt op het middenveld maar even ingehouden. Gaat de bal naar de linkerkant, naar Evra. Evra kijkt om zich heen, nog altijd om eigen helft. Staat er iemand vrij, terwijl Mourinho enorm aan het coachen is aan de zijkant. Gaat de bal terug naar Vidic. Maar die zoekt meteen in de diepte naar Rafael. Rafael gevonden aan de rechterkant. Rafael kijkt, uh, Rooney probeert vrij te lopen. Rooney gaat richting de cornervlag, maar Rafael speelt de bal eventjes uh, terug. Komt de bal nu wel voor het doel, maar wordt weggekomen door Pepe. Ingebracht als extra slot om de deur door Mourinho. En dan kan er uitverdedigd worden via KK. KK kijkt. En Pepe is nood de benen mee naar voren gelopen. Maar bedenkt zich nu en gaat snel terug als de bal naar de linkerkant gaat. Naar Cristiano Ronaldo. Even terug rondspelen. Want het is natuurlijk genoeg voor Real Madrid. 2-1. En hoeft niet te scoren. Maar dan moet je wel een goede paas geven. En dat gebeurt niet. De bal wordt onderschept door invaller Ashley Young. Speelt de bal naar de rechterkant naar Rooney. Rooney loopt met de bal. Een wilbal voor het doel vergeeft ook. En dan komt hij net niet bij Van Persie. Maar Ashley Jong kan hierbij komen. Uh, ja. Maar via de tegenstander speelt hij de bal over de zijlijn. En krijgt hij de bal mee? Nee. Is ook boos op de scheidsrechter. En zo gaan we de slotfase in. De laatste wissel gaat ook nog komen. Valencia gaat er komen. En eruit gaat Rafael. En zo is deze wedstrijd bijna op zijn eind. En leidt Real Madrid nog altijd met 2-1 tegen Manchester United. Het is ook bijna afgelopen bij Dortmund tegen Shakhtar. Daar is het nog altijd 3 0-0 wedstrijd was 2-2, dus Dortmund gaat naar de volgende ronde. De legendarische oud-voetbalcommentator en sportjournalist Rick de Sadeleer is op 89-jarige leeftijd overleden. De Sadeleer is hier zondag al, nieuws is vanmiddag bekend geworden. Een van zijn memorabele momenten was toen Erwin van den Berg op het WK van 1982 in de openingswedstrijd van de Belgen scoorde tegen Argentinië. Ja, en ook toen Georges Grün België tegen Nederland naar het WK in 1986 kopte... ging de zadeleer uit zijn dak. Daar is hem! Daar is hem! Ik weet zelfs niet wie het is, maar we zijn alweer op weg naar Mexico. I's Georges Grün! Ja, je krijgt een lach op je gezicht als je het hoort. Bij het WK van 1998 in Frankrijk gaf hij voor het laatste commentaar... bij wedstrijden van het Belgische elftal... Over Rick de Zadeleer praat ik met Carlo Huidbrechts, collega van ons in België... en uh, natuurlijk ook van Rick de Zadeleer. Carlo, goedenavond. goedenavond. Wij kennen hem dus vooral van de dingen die we zojuist hoorden als commentator. Uit de jaren tachtig ook eigenlijk vooral bij ons in Nederland. Wie was de Zadeleer nog meer? Oh, Rick was, uh, om te beginnen, een uh, um, vernieuwende regisseur. Uh, toen hij begon bij de... ...Belgische televisie, BRT... ...Belgische Radio en Televisie... Uh, ...eind jaren 50... ...dan heeft hij zich... Uh, ...eerst... Uh, ...gemanifesteerd als uh, regisseur... ...van live-uitzendingen. Dus uh, uh, zowel voetbal als... Uh, ...wielrennen. En gaandeweg meer en meer als... Uh, Um, regisseur van wielerwedstrijden dus uh, de Ronde van Vlaanderen de Omloop Het Volk uh, ja, je, u, u kent ze uh, even goed als ik de legendarische Belgische uh, uh, wielerklassiekers Rick de Sable hij was daar regisseur en tegelijkertijd bouwde hij een, uh, een uh, reputatie uit als uh, voetbalcommentator hij was uh, een voetballer een begenadigd voetballer ja, was hij uh, goed? Um, ja, hij was heel goed uh, begin jaren 50 heeft hij het Racing Mekkelen van toen uh, een aantal keren naar de tweede en de derde plaats gestuurd in de Belgische competitie. Uh, hij had een uh, fantastisch speldoorzicht en een zeer goede trap met de rechtervoet. Maar hij was fysiek iets minder. Maar uh, hij werd genoemd de, de napoleon van uh, Racing Mechelen. Dus de spelers van Racing Mechelen in die periode... Dus begin jaren 50... pakweg tussen 49 en uh, 55... Hadden de opdracht... Van, als ze de bal recupereerden... Geef hem maar Rik de Sadeleer... Want die doet er wel iets slims en iets goeds mm. mee. En uh, in die hoedanigheid was hij ook... Uh, jarenlang captain van de Belgische B-ploeg. Dus in de A-ploeg heeft hij maar één keer gespeeld... Omdat hij fysiek net iets te kort kwam. Maar als stratege... Uh, als voetballer was hij in België wereldberoemd. En van, die, van dat inzicht als strategie heeft hij later natuurlijk... Een, ja, een handelsmerk gemaakt als voetbalcommentator. Ja, hij had heel erg veel carrières dus eigenlijk al met al. Hoe was hij als collega? Uh, Rick was heel streng, heel uh, kortaf, maar heel eerlijk... Dus uh, toen ik begon in, in het begin van de jaren zeventig als, uh, als uh, televisie-sportjournalist, dan kon Rick mij, uh, na een uitzending van Sportweekend, hè, dat is dus het uh, Nederlandse Studio Sport, ja. uh, dus maan-, uh, maandagmorgen op zijn kantoortje roepen. En uh, dan zei hij heel uh, kort af: uh, Kijk, uh, dat dingetje dat je gemaakt hebt gisteren in, uh, in Sportweekend, uh, denk je misschien dat de mensen van. Uh, uh, Brugge dat interessant vonden of daarmee kon lachen. Weet je niet wat, wat, wat je kracht en macht is als uh, televisiecommentator. Maar achteraf snapte ik altijd dat Rick dat, dat heel constructief bedoelde: die, uh, die soms negatieve commentaar. Hij zei dat ook nooit. Hij herhaalde die, die uh, kritiek nooit op, uh, op redactievergaderingen, hij, hij, hij communiceerde dat aan mij. Geloof. Persoonlijk, maar achteraf zwijg hij erover, want hij hoopte dan dat ik, uh, als hij mij de Levite gelezen had, daar voldoende <lacht> lessen uit zou hebben getrokken. En, en, uh, maar hij wilde nooit dat andere collega's met een verborgen agenda daar profijt van uh, uit zouden halen. Dus Rick was heel eerlijk, heel kritisch, maar heel eerlijk. En hij stuurde altijd. Hij was een van de anciens in het vak. He, dus, uh, maar hij stond ook altijd open voor, uh, voor vernieuwing. Uh, in, in het begin van mijn carrière, in het begin van de carrière van Mark Uiterhoef, die jullie ook al zullen kennen, zullen kennen. Uh, Rick was altijd heel uh, kritisch, maar tegelijkertijd ook stimulerend. Van de oude garde was hij de enige die, die de mogelijkheden zag... Van, van de jonge jongens die een die andere richting uh, uitgingen. Wat heb jij vooral van hem geleerd? Wat ik vooral van hem geleerd heb, is dat... Uh, dat je twee keer moet nadenken voor je iets zegt. Hm. Ook bij voetbalcommentaar. deed hij dat zelf ook? Uh, ja, maar uh, twee keer nadenken is meer een... Uh, hoe moet ik zeggen... <laughs> Een uh, natuurlijke gegeven. Je, mo je moet dat in je hebben. Yeah. Rick had dat. Rick, Rick was van nature uit een, een soort filosoof. Yeah. Um, Rick, in do zijn dogma wat het voetbalspel betrof was... Voetbal is de enige sport in de wereld... waar je de 100%, 100 van de speeltijd op alle onderdelen... te minderen kan zijn van je tegenstander... En toch kan winnen. Yeah. Dus uh, dat is een heel belangrijk gegeven in voetbal. Yeah, dat, je mooi... dus, dat je dus altijd in een verdediging kan gedrukt worden en bij één uh, gelukkige uh, tegenstoot: uh, de keeper die uittrapt en tegen de kont van een verdediger trapt en de bal rolt, uh, toevallig in doel. Uh, en je kan winnen met 1-0 en je kan dus de volledige speeltijd de mindere zijn op alle onderdelen en toch winnen. En er is geen enkele sport in de wereld waar dat kan. Ja. En dat was het, het adagium, het, het, het, het, uh, het grondiginsel van uh, Rick de Sout alheert zijn filosofie over voetbal. Ja. Hetzelfde voetbalspel onderbreekt nu heel even dit gesprek, Karel, met jouw permissie. Want uh, we zitten in de 95ste minuut inmiddels van Manchester United tegen Real Madrid. En die houdt komen. in twee. Ja, Sir Alex Ferguson heeft al uh, een hand gegeven aan José Mourinho. We zitten in de slotfase. En ik denk dat er van de zomer een stuk minder mensen vanuit Manchester op vakantie zullen gaan richting Turkije. Want uh, de nederlaag zal zeker in de schoenen worden geschoven van scheidsrechter Tjakir uit uh, Turkije. Naar de rode kaart van Nani. Uh, is de wedstrijd helemaal omgekeerd. Toen stond Manchester United met 1-0 voor en dus in de uh, kwartfinale. Maar twee doelpunten, één hele mooie van Luka Modric... en ook die van Ronaldo mochten zijn, heeft ervoor gezorgd... dat de wedstrijd is omgekeerd in het voordeel van, Manchester, uh, van Real Madrid. Uh, Mourinho gaat al richting de kleedkamer. Opvallend, want de wedstrijd is nog niet afgelopen. Maar dat kan geen seconden meer duren. En dan gaat Real Madrid door en ligt Manchester United eruit. Ze hebben gevochten op het eind wat het waard was. Maar nu is het afgelopen. Een enorm fluitconcert en boeggeroep. En gewijs door Sir Alex Ferguson richting de scheidsrechter. De heer Shakir. Die zal nog een zware avond tegemoet gaan voordat hij in het vliegtuig zit. Hand, uh, uh, applaus voor uh, de scheidsrechter van Rio Ferdinand. Niet helemaal sportief. Allemaal. Maar men is woest op die scheidsrechter. En dat eh, zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Alex Ferguson kan hem dooien. Als blikken zouden doden, dan was die man al lang onder de grond geweest, die scheidsrechter. Eh, dat gebeurt gelukkig niet. En een mooi moment, Wayne Rooney, die in de armen valt bij Cristiano Ronaldo, de matchwinner. Want Real Madrid wint op Old Trafford met 2-1 van Manchester United en is door in de Champions League. Naar de kwartfinale. En datzelfde geldt voor Borussia Dortmund... want dat won met 3-0 thuis van Shakhtar Donetsk... na de 2-2 in de heenwedstrijd. Carlo Huibregs, we hadden het over Rick de Zadeler? Jij hebt nog net bij Leven en Welzijn van de Sadeleers een levensloop in een boek opgenomen. Dat was in 2011, kwam dat boek uit. Hoe belangrijk was het eigenlijk dat hij dat eindresultaat nog meemaakte? Goh, uh, voor hem was dat niet zo belangrijk... Maar uh, de uitgeverij, en ook ik vond dat het toch wel gepast was dat uh, die uh, ff, ff, bijna evangelische voetbalboodschap van Rieke de Sadeleer te boek werd gesteld. Ik heb hem kunnen overtuigen, want hij, wil, hij wilde het eigenlijk niet meer. Hij was uh, op het moment uh, bijna 87, uh, Ik heb hem kunnen overtuigen uh, om door in te spelen op uh, een van zijn laatste geneugten, een van de laatste hobby's, dat was lekker eten. Hm. Hij zei altijd tegen mij, kan je je inbeelden als je, 87, nee, als je 87 bent en je mag van de dokter nog alles eten en alles drinken. Wat voor een formidabel genoegen, wat voor een formidabel voorrecht dat is. En dus uh, ik heb hem twintig uh, keer uitgenodigd in zijn favoriete restaurant in Knokke. En wat at hij dan? Oh, hij begon altijd met een Campari on the rocks. Geen uh, appelsien erbij, gewoon Campari on the rocks. Want hij had ooit van een Italiaanse uh, collega, die zijn leeftijd uh, had uh, gehoord, dat uh, Campari, als je dat puur dronk met een beetje ijs, dat, dat je je, je smaakpapillen en je maag helemaal open zetten op het geen voor het geen komen moest. Dus uh, we begonnen altijd met Campari Orange. En dan? En dan en daarna had hij altijd uh, uh, moules à cargo, dus mosselen, uh, letterlijk vertaald, mosselen op zijn slaks. Ja. <laughs> mosselen in de oven uh, met een beetje knoflooksaus en boter en uh, peterselie erover. Oh. Oh. Dat was... Ah, <laughs> dan kwam water helemaal in de mond. Ja, nou, en ook. elke keer, die twintig keer dat wij samen gezeten hebben bij al die die gesprekken voor zijn boek, we openden met Campari on the rocks en daarna Moul al escargot en, en dan uh, liet hij zich leiden door de chef-kok, uh, de verse vis die binnen was uit de Noordzee, uh, of uh, een mooi duifje wat net was uh, <laughs> gevangen, maar... Uh, ik heb, ik heb uh, ook op culinair gebied veel van Riet geleerd. Ja, ik merk het. We gaan een tafeltje reserveren in dat restaurant. Tot slot, Karel, ja. want we kunnen deze uitzending vullen met uh, Rick de Zadelier... maar dat gaan we niet dat helemaal doen. Al, ja. uh, welk specifiek moment of misschien wel momenten van hem blijven jou het meest bij? Goh, Doe er eentje Ik, heb, gedu ik heb gedurende twintig jaar alle topwedstrijden van uh, alle Belgische topclubs... zoals Anderlijk Brugge uh, enzovoort en de nationale ploeg naast riek de zadel erin gezeten. Dus pak weg vanaf oh, uh, half de jaren 70 tot half de jaren 90. Dus alle, alle wedstrijden, België, Nederland, Nederland, België, zat ik naast riek. Om dus ter vervanging wat nu de computer heet, op te schrijven de buitenspelgevallen, de overtredingen, de rode kaarten, de gele kaarten, de doelpunten, enzovoort, enzovoort. En... Um, dus dus ja, de, het doelpunt van George Gruen, wat jullie net beschreven, en, en ook het doelpunt van Philippe Albert. En wat mij altijd bijgebleven is, is het voorspellend vermogen van Rick de Saal in een wedstrijd. Dus we zitten op de wereldbeker 1994 in de Verenigde Staten. En uh, België heeft de eerste wedstrijd gespeeld tegen Marokko en gewonnen. En de volgende wedstrijd is tegen Nederland. Het grote Nederland met onder andere Dennis Bergkamp en Koeman en, uh, en Rijkaard en, uh, en noem maar op. Uh, de goeie uh, in goal. Uh, op goal. En uh, dus na ongeveer 25 minuten. Ik zit naast Rick. En Rick duurt op de rode knop waardoor de commentaarlijn even uitvalt en zegt tegen mij... Als ze Albert niet mee naar voren gaan sturen... Gaan, ze, gaan wij hier nooit een doel kunnen maken. En dan doet hij die knop weer uit. En drie minuten later een, straf, uh, pardon, een, uh, een corner voor België. Albert komt mee naar voren. Die bal komt bij Albert en die trapt hij tussen Wouters en de paal binnen. 1-0 voor België. En Rik de Sadeleer zegt tegen het Belgische publiek, ik heb het u gezegd, Aldein moest mee naar voren. Maar hij had dat niet tegen het Belgische publiek gezegd, hij had dat tegen mij gezegd. <laughs> en zo zijn er in twintig jaar, want ik heb er twintig jaar naast gezeten, ontelbare momenten dat Rik de Sadeleer in een live commentaar iets zegt waar hij eigenlijk... 30 seconden of één minuut ervoor tegen mij heeft gezegd. En dan zegt van, ja, ik heb het u gezegd. Ze hm. moesten al bij naar voren sturen. En... In dat geval richtte hij zich tot jou waarschijnlijk. Wat zeg? In dat geval richtte hij zich alleen tot jou dus. Ik heb het u gezegd. Ja, maar, maar, maar... Ook, ook het doelpunt van George Grunen. Het, het, de, je hebt het net na te horen. Dus op een bepaald moment. Uh, ja, en ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven. Gerrit hup. Ik weet niet eens wie het is, maar we zijn alweer al op weg Mexico. En ik zeg tegen Rick: George Groen. En hij houdt een slag om de arm. Want hij vertrouwde me niet helemaal. En hij zegt: George Groen, het zou kunnen. hè? Huh? Wat. Als ik op dat moment uh, een andere naam zeg, zegt Trik dat ook. Maar hij, hij houdt een slag om de arm en zegt, George Grun, het zou kunnen. Dus bij al die voor België redelijk legendarische momenten, want dan moet je wel weten, als wij kunnen winnen tegen Oranje, dat zijn voor ons legendarische momenten voor jullie iets minder. Ja, ongekeerd. precies. Dus, ik, dus in dit geval hebben we het lang genoeg over die wedstrijd gehad, Karel. Want uh, hij doet weer opnieuw pijn. Maar dankjewel voor je mooie verhalen. Over uh, de legendarische Richter de Zadelier. Hij werd neven... We negen, willen we hem missen. En ik precies, hoop dat jullie hem ook missen. Wij missen hem nu al. 89 jaar is hij geworden. Karel, dankjewel. De eerste twee kwartfinalisten in de Champions League... zijn dus vanavond bekend geworden. Het zijn Real Madrid en Borussia Dortmund. Morgen komen er daar weer twee bij... De wedstrijd Juventus-Celtic lijkt al beslist. De Italianen wonnen drie weken geleden met 3-0 in Schotland. Het duel tussen Paris Saint-Germain en Valencia... dat lijkt nog wel spannend, of laten we het spannend dur noemen. De Fransen wonnen met 2-1 uh, uit de heenwedstrijd... maar zagen sterspeler Ibrahimovic met rood weggestuurd worden... en dat maakt dan misschien die spanning nog. Op die wedstrijd blikken we vooruit met Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Uh, Ibrahimovic is geschorst. Krijgen we daardoor een heel ander elftal te zien... met een andere speelwijze ook? Nou, het spelwijze zal wel iets anders zijn, want, uh, ja, eigenlijk ieder team waar uh, Slaat dan speelt, daar staat hij daarvoor in, uh, behalve als levensgevaarlijke spits, ook als aanspulpunt. Nou, dat aanspoelpunt, dat heeft Parijs en nu niet. En eigenlijk hebben ze ook niet eens zoveel, uh, spitsers, uh, spitsen als, uh, vervanging. Uh, wat weten die hebben ze? Die zal ongetwijfeld gaan spelen. Maar niet zo'n grote, uh, boomlange, sterke kerel als Ibrahimovic. Ja, en dan is het land spelen. Dus wat dat betreft zal het er wel iets anders uitzien. Ja, morgenavond. Ja, um, dan hebben we natuurlijk ook nog die andere verdette. Uh, misschien wel de verdette van waleer. David Beckham. Ja, we hebben net gezien uh, bij Manchester United... Ryan Giggs, leeftijd zegt niet alles. Kan hij een nee. rol spelen? Nou ja, uh, Beckham is, uh, is nog jonger ook uh, trouwens dan, uh, dan Giggs. Giggs is 39. Beckham is 37. Uh, maar die heb ik in december... zelf dan voor het laatst uh, zien spelen... voor zijn vorige club, LA Galaxy. Hij heeft inmiddels wel één keer in de baas gestaan... en één keer ingevallen bij Paris Saint-Germain. Maar dat loopt toch net even iets anders op het veld... dan Ryan Giggs, moet ik eerlijk zeggen. Het ziet er wat uh, stokstijf uit. Het loopt moeilijk. heeft toch wel een mooie trap. Het zou kunnen zijn... Uh, want ik heb uh, zojuist nog even iets wat, uh, Franse kranten... of in ieder geval internetpagina's doorgenomen... dat die... ...toch gaat spelen, maar de verwachting is eigenlijk uh, over het algemeen dat hij op de bank gaat beginnen. Het zou een grote verrassing zijn als hij gaat spelen, maar ja, ze hebben wat problemen, Paris Saint-Germain. Naast Ibrahimovic hebben ze ook uh, Verratti niet, die is ook geschorst, Menez is geblesseerd. Dus zo komen er wel kansen voor mensen die je eigenlijk niet van het begin verwacht. En ja, daar zou Beckham tussen kunnen zitten, maar ik zou mijn geld er niet opzetten. Nee. Ik Je nog niet van het begin. En dan zit hij op de bank naast Gregory van der Wiel? Dat denk ik ook, ja. En dat heeft dan weer te maken met, uh, ja, met, met een andere speler die in de winter is gekomen bij Paris Saint-Germain. Een geweldige speler, een Braziliaan. Lucas heet hij, die. die komt vaak vanaf de rechterkant. Is erg aanvallend ingesteld. En als je aan de rechterkant iemand hebt die erg aanvallend ingesteld is... dan moet je er een verdediger achter hebben die iets meer verdedigt dan dat hij opkomt. En uh, ja, dat doet Jawe, de concurrent van, van de wiel nu eenmaal meer, zijn wij overigens sowieso de... Eerste rechtsback van Paris Saint-Germain. Dus de verwachting is ook dat Van der Wiel op de bank begint. Ook omdat hij dit weekend speelde. En vaak zie je dat als hij uh, dit weekend opgesteld staat... dat het in de Europese wedstrijd die volgt... de andere speler weer op zijn positie staat. Dus ik verwacht dat, uh, dat Van der Wiel lekker naast Beckham zit. Ik zo'n zelf een van alles en nog wat. Ja. Over de tegenstander dan. Valencia, hoe sterk kan dat aantreden? We hebben vooral achterin problemen. Daar zijn uh, Rami, een Fransman overigens, die uh, terug gaat naar zijn eigen land. Dus, en Ricardo Costa, geblesseerd. Dat is het centrale duo van Valencia. Dat is natuurlijk problematisch als je juist die uh, mist. Nu kan je zeggen van ja, dan komt het goed uit dat Ibrahimovic uh, er als spits niet bij is. Maar Valencia moet sowieso vol op de aanval gaan. Want ze hebben echt ontzettend geluk dat er nog sprake is van enige spanning. Want die goal die ze maakten viel in de laatste minuten pas in Mestalja. Vervolgens kreeg Ibrahimovic die rode kaart. En daardoor is het nog enigszins spannend, maar ja, als je kijkt naar de statistiek, ik had dat het in de knock -fase, in de historie van de Champions League maar twee keer is gebeurd, dat een team die thuis zijn eerste wedstrijd verloor, volgens Uit wel dusdanig won dat ze verder gingen, dat was Ajax tegen Panetti in 1996 en Inter bij Bayern in 2011 elf, geloof ik, doe ik uit mijn hoofd. Hm. Uh, ja, dus, dus je zou zeggen, het is zo goed als onmogelijk, maar ja, je, je weet het nooit. Dus uh, eigenlijk, ik... als ik je zo hoor, kunnen we morgen na de woensdagavondfilm van RTL 4 gaan kijken? Uh, ik weet niet welke werkgever jij, uh, jij achter je namen staat, volgens mij is dat NOS, dus laat we alsjeblieft Herin, een klein beetje reclame maken voor... Ja, het... <laughs> voor het voetballen morgenavond. Bovendien is het fijn dat ik voor meer dan alleen mijn moeder commentaar geef morgenavond. Ja. Dus uh, nee, nee, gewoon lekker gaan kijken. Voor hetzelfde geld wordt het spannend. Bovendien is het natuurlijk best aardig om Paris Saint-Germain weer eens een keer te zien. Uh, na alles wat er daar gebeurd is met het vele geld dat is gekomen. Want het is echt een geweldig elftal. Je moet niet uitsluiten dat het elftal... Uh, heel ver gaat komen, want ze hebben Salatan, maar ze hebben ook wel paar ze hebben Pastoren, en ze hebben ook nog een aantal oude bekennen, Max wel als linksback, Alex, de oud-PSV'er. Het zijn allemaal echt goede spelers en, en dus is het fijn om dat eens een keer goed kunnen, uh, kunnen bekijken. En ik zeg je, het is toch een outsider ook om uh, uh, nou, misschien wel de halve finale en misschien nog wel wat verder te halen. Kijk, dat is een goede reclamespot. We gaan kijken en ook luisteren natuurlijk morgenavond op radio en Jeroen je dankjewel. Heel goed. Paris Saint-Germain tegen Valencia dus. En bij die andere wedstrijd kan Celtic morgen tegen Juventus... weer op de Griekse spits Giorgio Samaras rekenen. Samaras miste de eerste wedstrijd in de achtste finales... vanwege een hamstringblessure. Hij staat in Turijn in de basis. Dat heeft coach Neil Lennon op de persconferentie... voorafgaand aan de wedstrijd verteld. Maar eigen land dan. Sparta Rotterdam bestaat dit jaar maar liefst 125 jaar. En om die respectabele leeftijd te vieren verschijnt er een boek. Voor niemand bang heet dat boek, geschreven door journalist Anton Slotboom. Het bevat elf portretten van markante Spartanen. Vanmiddag was de presentatie in een Rotterdamse boekhandel. Natuurlijk een Rotterdamse boekhandel. Een reportage krijgen we van Edwin Cornelissen. Het is sowieso fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. We hebben zware jaren achter de rug als Spartanen. Uh, in het stadion is het niet altijd zo druk als hier. Maar toch zijn al deze mensen gekomen voor de boekpresentatie van Voor Niemand Bang. De Sparta-mars klinkt zelfs door de boekhandel. Het is een boek waarin er elf portretten staan van spelers die ooit uitkwamen voor die roemruchte club uit Rotterdam. Dit is Sparta's derde man, Prins Raak. Dennis de Nooijer stond te wachten op zijn broer Gerard. Louis van Gaal, de laatste Spartaan. Dennis de Nooier, 271 wedstrijden, 67 doelpunten. De man die eigenlijk had willen ondervinden hoe het was om een echte topspits te zijn. Want dat is wel een beetje zijn verhaal. Hè? Het kwam er nooit echt helemaal uit, omdat hij ook wel van het uitgaansleven hield. Ja, ja dat is het. Hè? Ja, merkwaardig. Hè? En voor Spartanen natuurlijk ook wel confronterend. Want hij geeft ook toe dat hij dus eigenlijk wel naar Feyenoord had gewild. En eigenlijk zelfs ook al rond was. Koeman strooide goed in de date. Hè? Ja, ja, ja dat, hij vermoedt dat. Hè? Dat is dus nooit bevestigd dat... Dat vermoeden, maar het, het was zo dat hij had getekend bij Feyenoord. Of in ieder geval de afspraak gemaakt voor zo'n goed salaris. De Nooijer was toen heel ontzettend gewild. Had een geweldig seizoen gehad. Dat hij naar Feyenoord zou gaan. Maar blijkbaar heeft Koeman toen gehoord wat dat salaris was. Dat hoger ze zijn dan dat van hem. Ja, ja daar gaat het niet door. Hè. Louis van Gaal, 249 wedstrijden, 26 doelpunten. Ja. De man die bijna assistenttrainer was geworden bij Sparta. Ja. ja, voor ons ook allemaal een verrassing. Ik wist dat niet. Ja, het was zo dat hij, ja, hij wilde trainer worden. Het was eigenlijk op het veld al een trainer bij Sparta. Dus hij had getekend, als ik stop met voetballen, word ik bij Sparta, mijn club, het was echt zijn club, assistenttrainer. Ja. Maar ja, er was geen hoofdtrainer. En wat blijkt? Sparta besloot Barry Hughes terug te halen. Nou, en daar ja. kon hij niet zo goed mee, hè? Nee, Barry Hughes is natuurlijk een clown eigenlijk. Hè. Een hele toffe vent, maar wel een clown. Het verhaal is dat totaal niet. Ze hadden al ruzie gehad en uh, ja, het is nooit meer goed gekomen. Ze, ze hebben nog wel in een wegrestaurant ergens gezeten. Met het bestuur erbij. En uh, nou kan het niet alsnog, maar het is niet gelukt. Nol Heijerman, 223 wedstrijden, 64 doelpunten. Is ook aanwezig in de boekhandel, actief in de jaren 60. En beroemd om zijn wilderige hadels, die heeft hij nog steeds. De Beatle van Sparta werd hij genoemd, de George Best van Nederland. Dat kan ik me nog herinneren, ja. Vanwege de lange haren? Ja, mijn lange haar. En misschien ook mezelf, van Spelen wel. Uh, u was een van de eersten op de Nederlandse velden met het shirt uit de broek, hè? shirt uit de broek en lang haar. Was dat een beetje hoe u was? Een beetje recalcitrant misschien? Ja, dat, dat, ja dat, in die tijd was dat wel zo natuurlijk. Ja. Het opvallende was dat, uh, dat daarna dus uh, steeds meer spelers lange haar gingen krijgen. En, en een shirt uit de broek. Heeft de toon een beetje gezet? Ja, ik heb de toon wat dat betreft de toon gezet, ja. Pieter Vries, 216 wedstrijden, 54 doelpunten. En nog zo'n held van Weleer. De man die in de jaren 50 kampioen werd hè, met Sparta. In de 59 Sparta. werden we dus uh, lastkampioen. toen was ik de jongste. Aan de hand van uh, ja, een toch wel legendarische coach, Dennis ja. Neville uit Engeland. Ja. Wat was dat voor een man? Ja, het was een soort saint uh, major major ja. uh, ja. Militaire aanpak. Militaire aanpak, ja. We hebben met boomstammen moeten sjouwen en we keihard getraind. Mooi verhaal. in het boek ook, hè? dat u op een gegeven moment een meisje had leren kennen. Moest u toch even bij hem op kantoor komen, hè? Ja, ja, ja, ja. Hij zei van, uh, kijk je uit voor het voetbal, hè? Want hij uh, wist natuurlijk precies hoe dat ging, hè? Meisjes leuk, maar het voetbal moet er niet onder leiden. Juist, juist, juist. Dus er moest ik op een rapport komen. Nathan Rutjes, 91 wedstrijden, twee doelpunten. De kultheld, de clubman, die eigenlijk voor altijd Spartaan wilde zijn. Ja, dat is eigenlijk het meest tragische verhaal in het boek. We hebben er al een paar genoemd, maar dit is een hele tragische. Want uh, ja, Rutjes, welke voetballer zegt nu dat hij zijn hele leven bij een club wil spelen? We hebben het over het voetbal van nu. Hè? Hij heeft een ja. tijd lang bij Sparta gespeeld, maar hij moest weg. Hij moest Deze zomer uh, is hij opgestapt naar MVV. Het, hij wilde zelf blijven spelen, maar Sparta had Danny buis gehaald. Zijn contract uh, ja, werd opgezegd. Uh, en dat is met een heel lullig krabbeltje. Is dat, uh, oh ja, op een zomerse namiddag, een zomers namiddag uh, is dat uh, opgeheven, dat contract. Ja, het is haast een filmscène. Hij zit daar moederziel ja. alleen in een ruimte om zijn contract te laten ontbinden. Ja, ja dat is het. Ja. en Dan moet je je voorstellen, Sparta supporter, hè, als, als klein kind al. Dan speel je bij Sparta en dan moet je tekenen. De hoge heren waren er niet bij... Uh, hij, tekende, hij liep het stadion uit op weg naar zijn auto. En hij keek nog één keer om en zag dat enorme Sparta-logo. Ja, je hart breekt als supporter. Het is voor hem echt moeilijk geweest. Anecdotes te over, want Sparta bestaat 125 jaar. Fietsen dan. De tweede etappe in Parijs-Nice heeft een dagsucces opgeleverd voor de Nederlandse ploeg Argos Shimano. De Duitse sprinter Marcel Kittel won overtuigend de massasprint. Kittel werd in de slotkilometers goed afgezet door zijn ploegmaat. En één daarvan is onze landgenoot Roy Curvers. Roy, goedenavond. Goedenavond. Het was een mooie dag voor jullie. Wat was jouw rol in de laatste kilometers? Um, ja, in feite uh, werken wij normaal altijd met een treintje. En uh, dan heeft iedereen zeg maar zijn taak. En uh, vandaag was het voor mij om uh, die andere drie jongens uh, af te zetten op uh, ja, tussen anderhalf en uh, één kilometer voor de finish. En uh, dat is denk ik wel hoe gelukt. lukt. Ja, dat blijkt. En, en kwam het treintje er in zijn geheel zo uit als jullie hem bedacht hadden? Um, nee, ja, goed, het is natuurlijk van tevoren heel moeilijk om uh, precies te voorspellen hoe het uh, het beste kan gaan. Maar uh, ik denk het belangrijkste altijd is dat, uh, da, ja, dat, dat in ieder geval Massel in die sprint terecht komt. En uh, daarvoor hadden we een plaatje gemaakt dat we niet gewoon van voren moesten zitten op anderhalve kilometer. En uh, er eigenlijk voor moesten waken dat de vloeren met snelheid van achteren kwamen. En uh, ja, op, vanaf anderhalve kilometer ongeveer ging het we omhoog liep het, uh, het langzaam op en dan uh, weet je zeker dat van achteruit niemand met snelheid meer komt. Dus dat waarschijnlijk die twintig man die dan van voren zitten wel van voren blijven. En uh, ja, daar was Marceau bij en, uh, en dat was in die zin hetgeen uh, het, het, het... Het wat goed ging. En uh, in de finale ja, dan raakte Massa het door een Tom een beetje kwijt. Maar uh, hij lost dat zelf heel goed op. Dus uh, dat betreft uh, evengoed mooi, uh, mooi succes. Er was in de koers een ander belangrijk moment ook nog. Hè? De gede truidrager viel uit. Nasser Bouhani Die ging behoorlijk ja. hard um, neer. Wat heb je daarvan meegekregen? Ja, ik zag het eigenlijk gebeuren vlak voor, uh, vlak voor me. En, uh, ja, hij ging gewoon eigenlijk daar door een bocht. En uh, uh, ja, daardoor uh, hield hij die bocht niet meer. En uh, ging hij onderuit. En uh, het was eigenlijk heel de dag heel erg hectisch. En... Uh, ja, dan moet je eigenlijk proberen om uh, ja, toch zoveel mogelijk van voren te blijven dan uh, uit, het, uit het gedrang te blijven. En uh, ja, goed, op het moment dat dat, uh, dat, dat gebeurde uh, was voor onze ploeg wel duidelijk dat we uh, van voren moesten zitten. En uh, ik denk dat iedereen daar nou wel echt een steentje aan bij heeft gedragen van de ploeg om, uh, nou, om ons in ieder geval uh, veilig in die laatste kilometer te krijgen. en uh, nou, goed, Het is jammer dat het naar uh, het de niet zo afloopt. Dat, uh, uh, dat wij eigenlijk de risico nemen niet door eh, om een paar plaatsen op te schuiven en dan uit de koers te vallen. Oké, okay. Roy Keuvers vanuit Parijs-Nies, dankjewel. Ja, graag. En over Parijs gesproken, morgen in deze uitzending Paris Saint-Germain tegen Valencia in de Champions League. We zijn er dan vanaf 10 uur met ook het laatste nieuws over de ontknoping van het wk serve in Brazilië. Lukte Dorian van Rijsselberg toch nog? Morgen hoort u het, straks het Oog met Mieke van der Wijk.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 of Het NOS Radio 1 Journaal. Kan een kabinet er nog omheen? Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In maart doen we in Nederland belastingaangifte. Nou kostte aangifte doen vroeger nogal wat tijd. Hoe lang heeft gij den ganse veer nog nodig, broeder Sentimus? Gelukkig gaat aangifte doen dit jaar sneller dan ooit, omdat de Belastingdienst nog meer voor u heeft ingevuld. U moet er nog wel zelf controleren en eventueel aanvullen.